Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gebied rond de Middellandse Zee wordt geteisterd door hitte en natuurbranden. Op veel plekken wordt het meer dan 40 graden. Onder meer in Spanje, Albanië, Montenegro en Turkije staan grote stukken natuur in brand. En ook op het Griekse eiland Gios is het raak, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Daar woedt brand in het noordwesten van het eiland. Ja, en daar vluchten mensen uit hun dorpen naar het strand. Om daar opgehaald te worden met boten van de kustwacht en ook van particulieren. Dat ging gisteravond om veertig mensen die daar geen kant meer op, op konden. En dus over het water via zee naar veilige plekken zijn vervoerd. Ja, en voor Gios is het, de situatie heel treurig. Het is dus al de tweede grote brand dit seizoen. Ook in juli ging daar veel bos en natuur al verloren. Een klein lichtpuntje. De wind in Griekenland gaat waarschijnlijk liggen... en dat maakt het makkelijker om de branden te blussen. In Frankrijk zijn twee mensen overleden door het eten van kaas... die besmet was met de Listeria-bacterie. Ook zijn minstens 19 anderen ziek geworden. De bacterie is gevonden in onder meer camembert, geitenkaas en brie. Mogelijk is het misgegaan in een fabriek in het midden van Frankrijk... die kazen levert aan veel grote supermarkten in Frankrijk en België. Binnenkort werkt je buien-app als het goed is een stukje beter. Vannacht is er een nieuwe Europese satelliet gelanceerd... die moet helpen bij een betere weersverwachting. Die kan buien aanzien komen nog voordat er wolken ontstaan. En best wel even schrikken voor Job op het strand van Zandvoort gisteravond. Binnen no time ver verzamelden 4000 bijen zich onder zijn parasol. Ik denk, waar, waar, waar komen die nou vandaan? En uh, voordat ik het weet gaan ze eigenlijk nestelen onder mijn... Uh... Onder mijn parasol. Hij belde een imker en die kon hem snel geruststellen. Misschien wel iets te. Hij zei geef maar een kusje, dus dat heb ik zelf ook maar gedaan. Ik weet ook niet waarom, maar het voelde goed op een, een of andere manier. Voor de duidelijkheid heeft de hoop bijen gekust zonder gestoken te worden. Daarna zoog de imker de bijen op en bracht hij ze naar een andere plek.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 ZFM in de ochtend. In the morning, my friends are already calling in for a party. They're just getting started. Is a minute wait Geven eens in de spiegel op de wc. Al dan maar genoeg, maar nog niets geleerd. Geef het trouwen meer, geef het trouwen meer. Wanneer zal ik genezen zijn? Cause I know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 Before I run away Melody Van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Spijkenissen is iemand gewond geraakt. Het vuur brak vannacht uit in een van de woningen en was snel onder controle. Wel is het appartement helemaal uitgebrand. De Nationale Garde is aangekomen in de Amerikaanse hoofdstad Washington, D.C. President Trump zegt zo de buitensporige criminaliteit in de hoofdstad te willen aanpakken. Maar uit cijfers blijkt dat de criminaliteit in Washington juist afneemt. De natuurbranden in het zuiden van Europa hebben gisteren aan drie mensen het leven gekost. Griekenland heeft de Europese Unie om hulp gevraagd... bij het bestrijden van de meer dan 100 bosbranden in het land. Het weer opnieuw veel zon vandaag en het wordt tropisch warm 28 tot 35 graden. Dit is ZFM. Take Trust in a them. I got new skin. Sorry, I got something.